Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker, ah, oh, kokoenen. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 180 voor 1390 euro. Swiss Sens voor everybody. Ik ben als middernacht geweest. Het Q-Music News krijg je van Casper Kooi. Goeienacht. De machinist van de trein die bij Barcelona op een muur botste is overleden. Dat melden Spaanse media. Bij dat ongeluk raakten zeker 15 mensen gewond. Zes zijn er slecht aan toe. Het is het tweede drama op het Spaanse spoor in korte tijd. Bij een botsing in het zuiden van het land vielen zondag al 42 doden. Daar wordt nog altijd gezocht naar vermisten. President Trump heeft geen zin in een extra top van de G7. Dat liet hij weten tijdens een persmoment. De Franse president Macron wilde de wereldleiders deze week uitnodigen... om te praten over allerlei onderwerpen die spelen... zoals Oekraïne, Rusland en Groenland. Trump veegt dat idee dus van tafel. Ajax heeft in Spanje Villarreal verslagen in de Champions League. Het werd 2-1. Het laatste doelpunt werd door invaller Edwardson gemaakt... in de negentigste minuut van de wedstrijd. En daarmee maakt Ajax nog altijd kans op de playoffs in de Champions League. En de A58 richting Breda is bij Tilburg tot halverwege de nacht dicht... De politie doet daar onderzoek, omdat er eerder op de avond een ongeluk is gebeurd. Daarbij raakt een automobilist zwaar gewond. De auto sloeg op hoge snelheid meerdere keren over de kop. Het verkeer moet omrijden via Waalwijk. Dan nog het weer van Weer Online. In het noordoosten vriest het licht, in het zuidwesten valt wat regen. Het is 3 tot 6 graden. Overdag is het bewolkt, in de middag blijft het droog met soms wat zon. Het wordt maximaal 9 graden. Verkeersinformatie van Flitsmeister, geen files. Wel een melding voor de A58, Eindhoven-Tilburg. Tussen Batadorp en knooppunt Batadorp, daar is een ongeluk gebeurd. Word je nou richting Breda, volgt dan de Bos-Waalwijk... over de A2, A59 en de A27. Ja, dan staat er hier een, een flitser in mijn scherm. De A7, ten Oever, richting Amsterdam, bij 28.1. Maar ik krijg heel veel berichten binnen de Q-app. Dat schijnt helemaal geen flitser te zijn. Maar het begin van een nieuwe trajectcontrole. Desalniettemin, uitkijken daar... Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent. Een foute start! Q Music, Lars Boelen. En die foute start is de nummer 500. De laatste van de top 500 van de 90's van vorig jaar. Tap tap, 10 dit is Chumba Wamba. Q Music. Q Music. Q Sounds Bad. Ja, deze is tot vorig jaar helemaal onderaan. Plekje 500. Wamba en Thap Thumping in de top 500 van de 90s. Die je vanaf volgende week maandag hoort. Deze week kun je stemmen op je favorieten. Doe dat nog eventjes. Hè. Geef je favorieten uit de jaren 90 door. Doe dat via YoungMusic.nl. Zo, me denken, En eerst Kensington. volgens mij van niets afgeschapt. Ik weet niet of je dat nog weet, maar zolang ik me kan herinneren... dat Antoon muziek maakt, begint hij al zijn liedjes met... Ah, ah, ah, Antoon. Ah, ah, ah, Antoon. Ja, ik heb dit nummer geluisterd, maar ik hoor het er niet. Dus ik denk, weet je wat, plak het er gewoon zelf even voor. Oh, oh, oh okay. in de nacht, voor ik je stem. Voelde het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zocht ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk.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 We had Winehouse en rehab. Ja, dit ligt niet aan Amy of maar <laughs> ik heb wel gewoon dorst. Ja, het is echt. Uh, ongel... Ik heb al zo lang uh, niks gedronken. Ik heb heel de avond denk ik, nou, helemaal niks gedronken. Dus uh, ja, wij hebben geen stagiair bij dit radioprogramma, dus. Dus ik, <laughs> dus ik uh, vraag eventjes mijn rechterhand. Dat is Romy van de redactie. Z zou jij, uh, <laughs> zou je misschien even wat te, even lekker uh, iets te kunnen halen? Wil ik voor je doen? Oh. Maar. Oh, nou, dit valt. Oh, maar. Kunnen we er ook even een klein spelletje van maken? Spelletje. 1 op 10. Hoe werkt dat? Nou, dan tellen we zo meteen af. Ja. En dan moeten we allebei een getal zeggen tegelijk. Tussen de 0 en de 10. Zeggen ja. we hetzelfde getal, dan ga ik het voor je halen. En zeg en niet hetzelfde getal? Dan niet. Oké. Okay. Ja? Dus Oké, okay, ja. Oké. Okay. Dus ja? Het een getal tussen de 1 en de 10. Ja. En dan moet het hetzelfde zijn, dan ga jij het halen. Ja, en dan zeggen we het tegelijk. Oké. Okay. Ja? ja. Oké, okay, dan gaan we. 3, 3 2, 1, 1 7. Test. Oh, bijna. Ja. En nu? Ga ik het niet halen. Sorry. Your museum like hits you. Sound better. Better with you. I had a dream. I was standing.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 We pray bij je music uh, Het is uh, bijna half één s'nachts en uh, de vraag is: waarom zit je nu naar de radio te luisteren? Wat is de reden dat je nu wakker bent? Pak je telefoon en bel even. Dat vind ik leuk. Niet appen, gewoon even bellen. 0909-9596, kom maar door. Uh, waarom ben je wakker? 0909-9596. Muziek. Take a chance If you want to dance music Het grote Lars Boele nachtonderzoek. Zo is dat. We zijn een onderzoek gestart. En eigenlijk is de onderzoeksvraag van vannacht... waarom ben je nog wakker? Waarom ben je nog wakker? Inmiddels half 1 geweest. Laat maar van je horen en pak je telefoon. Bel nu. 09099596. 09099596. je music nacht met Lars. Hey, goedenavond met Roland. Hey, Roland. Wat grappig. Rowan, ik, mijn zus heet ook Rowan. Rowan is een multigendernaam. Ja, maar ook, ook een dierennaam, toch? Dacht ik? Een dierennaam? Ja, ik heb ook weer eens een hond voor mij al komen in Rowan heen. Oh, oh, Ik dacht dat Rowan een soort dier was. Net als een leeuw. Je hebt een leeuw, een aap en een Rowan. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat helaas niet. Nee, oké, okay, een dierennaam. <lacht> Rowan, waarom ben je nog wakker? Nee, ik heb een havond niet gehad. Ik ben eigenlijk chauffeur. Oh ja, dat moet natuurlijk oh, ja. ook, gebeuren. Dat moet ook gebeuren. En nu ja, lekker naar huis dan toch of niet? Ben je klaar? Ja, ik ben net klaar nog even een uh, drankje gedaan op de zaak en dan uh, nu lekker naar huis. Gezellig, gezellig. Lekker de dinsdagavondborrel even gezellig. Ja, nou ja, geen alcohol, maar ah. een theetje, een koffertje gaat altijd er altijd in, prima, hè? prima, dat is ook prima. Nou, rijd nog even voorzichtig de laatste kilometers, Roland. Ja, ja, dat, dat moet helemaal goed komen, weet ik ze nog. Yo, dank je. <laughs> Yo. Yo, hoi, hoi. 09099596. een muziek, nacht met Lars. Ah. Hallo? <laughs> ja? Hey, Noach. Hey, is Hey, Stijn. Hi. Hey, Goeiedad Stijn. Dag. Hey, waarom ben je nog wakker? Uh, nou, ik heb uh, net volleyballtraining gehad van uh, 9 tot 11. En... Uh, ja, de derde helft moet natuurlijk ook nog wel eventjes gevierd worden. Ja, dus ja, dat vandaar dat mee. ik uh, ja. Ja, nu rustig in de auto uh, weer onderweg uit. 9 tot 11, dat is dat twaalf, half 1. Dus anderhalf uur derde helft, zeg maar. Ja, nee, rustig even een biertje doen. En daarna eventjes uh, rustig douchen. Weet ja. je, ik neem de tijd. Ik heb ja, geen ja, ja, maar je hebt gelijk. Lekker. En dan uh, morgen ja, ook goed. nog iets doen of, uh, of niet? Uh, morgen rustig weer om uh, half 9 uh, op de zaak op werk. Dus, uh, dus een... we mogen het ook niet al te laat maken, natuurlijk. Je, je gaat niet de volle acht uur volmaken dan vannacht. Nee, maar weet je, ik ben nog jong en uh, die zes uur uh, is meer dan genoeg voor mij, hoor. Dat is geen enkel zo probleem. zes uur, daar functioneer ik echt niet op, hoor. Zes, nee, zes, nee, nee, nee. Zes, zes uur, dan ga ik helemaal bed. Zes jij... uur, soms een koude douche en dan, uh, ben je er weer, dan ben je er weer geen enkel probleem. je moet die koude douches proberen, dat doe ik nooit. Maar dat is wel een goede tip. Ja, ik laat het je echt aan. Dus, uh, ochtends sta ik daar echt weer als een mannetje uh, ja, met iets te doen. Nou, ik ga het ik ga eens even proberen, Stijn, morgen. Ja, probeer het eens. Dus. je hey, dankjewel voor je belletje en uh, slaap nee, lekker. Nee, geen uit. 09099596, Q Music, goeienacht met Lars. Hallo, met Maries, hoi! Hey Maries! Hoi, goeie, hoe is het? Ja, ja goed! Goed! Ja. Mooi man! Prima, ik heb, moi, ik moi. heb, ik heb lekker een wiener Melange on de site. Ja, nou ja, ja, zo heb je ook wat aan de nacht hè? Zo is dat, een beetje wakker blijven. Waarom ben jij nog wakker? Nou ja, we komen net vanuit de studio. De studio? Ja, ik ben samen met mijn kameraad, zijn we naar de studio geweest om een nieuwe nummertje op te nemen. En uh, ja, en volgens mij is het goed gelukt. Oh, maar wacht eens even. Wat is dat voor een carnavalsnummertje? Nee, nee, toevallig geen carnavalsnummertje. Nee, dit keer een, een, een koffertje. Een, ko een koffertje. Maar wat is het voor genre dan? Genre, ja, mijn genre is een beetje, ligt een beetje tussen drukwerk en Jan Smit. Nee, maar is het een beetje piraten dan? Kunnen we dat zeggen of niet? Nou, nee, niet echt piraten, meer Nederlandstalig. Wel Nederlandstalig. Heb, je, mag ja, ik, ja. Uh, heb jij meer repertoire? Dan ga ik nu gewoon even Spotify erbij pakken. Ik ben dat natuurlijk even benieuwd. Dat, dat, dat mag. Uh, wat, uh, hoe kan ik jou vinden op Spotify? Ja, mijn naam is Maurice Dolstra. Maurice en dan? Dolstra. D -O -L -S -T -R -A. D-O-L-S-T-R-A. Dolstra. Uh, even kijken hoor. Oh, dat, even kijken. Ik geef het nu even Even kijken. Wat is jouw grote hit? Lekker genieten? Lekker genieten, ja, dat is wel een bekend Dat is wel een Ik hem ook de uh, leukste uh, Oké, okay. <laughs> nou dan ga ik even kijken of ik een beetje geluid hier uit de computer kan krijgen. Um, waarom hoor ik niks? Oh nee, omdat het thuis nog op mijn MacBook staat. <laughs> ja, wacht even. Ja! <laughs> leven oh, mijn vriendin dit nu wakker. Ja, <laughs> slapen. Ja, Dit ben jij, dit ben jij. Oké. Okay. Dat is hem. Ja, absoluut. Goed feesten, reizen zo En mooie vrouwen dansen om je heen. Het is wel echt voor dit genre, is mooie vrouwen biergezelligheid. En de kroeg zijn wel de ingrediënten natuurlijk. Dat zijn, de, ja, dat zijn de belangrijkste ingrediënten, ja. Komt, ja. komt hier het refrein? Ja, daar gaan we denk ik. ik ben altijd onderweg oh, nee. van hier naar daar. Ik zie Romy van de redactie zie ik ook in één keer opveren. Ja, dit is echt jouw muziek, dit, hè? Dit vind ik heerlijk, ja. <laughs> ja. ja. Dit is top. Ja. De, de akkoordionnetje. We nou, goed. Uh, Maries, uh, ik ben heel erg benieuwd naar je nieuwe nummer. Hoe heet die? Uh, het heet Liever Alleen. Liever Alleen. alright. Gaat Liever Alleen. Gaten? Ja, net opgenomen, dus we moeten de clip nog opnemen. Het oh, dus ja. duurt nog een poosje voordat hij uitkomt. Maar uh, als hij uitkomt, laat ik het jullie zeker weten. Super, Maries, dankjewel. Oh, oh. En zeg maar goed, één hey, fijne uitzending. Hoi, oh, hoi. Oh. 0909-9596. Waarom ben je wakker?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 Isn't I right now this way? But his body's too old for working His body's too young and took like his Mom and off and left him She went home from life and he could give us said somebody's got to take care of him So I quit school That's why. Do for a night, too. Sometimes in the morning, go back so to yeah. being someone you never know. Yeah. 0909-9596. Bellen maar. 0909-9596. Waarom ben je nog wakker? Romy van de redactie. Hebben we al mensen aan de telefoon? Nu? Nee, er is nog helemaal niemand. Niemand. Maar is dit, zijn die lijnen nou eruit ge, geklapt? of niet? Kun je even niet, jezelf, niet. Even jezelf bellen? Ja, ik ga nu even bellen. Controleren of de, het allemaal doet. Oh, nummer. Oh. Zo nu? <laughs> Hij is aan het bellen. Oh. Hij gaat nog niet over. 0909-9596. Wat ja, doet hij daar niet? de studio van Q -music. Nee, dat is men De Ja? Nou, even Nod? kijken hoor. Even uh, kijken wat hij doet. Ja. Wat? Even, even zo. Hallo? Hoi. Hi. Ja, hij doet het. Ja. Ja, het, het. Ja. Ja. Oké. Okay. wel! Grote Lars Boele, nachtonderzoek. Goed zo. Uh, ja, de vraag is dus, waarom ben je wakker? 0909-9596. QMU music goede nacht met Lars. Hallo? Goedendag. Met wie spreek ik? Hallo. Met wie spreek ik? Hi, met Anne en Daniel. Anne en Daniel, hallo, waarom zijn jullie nog wakker? Uh, wij zijn onderweg in de auto naar huis. Wij zijn uh, ongeveer drie uur gaan rijden om het Noorderlicht nog even te kunnen zien. Oh, en is het gelukt? Op de foto's. Ja, op de foto's zeker. Ja. Oh, wat vet. Ja, wij hebben het ook nog even geprobeerd vanavond. Wij hebben niks gezien ja we waren nog wel aan de laatste kant ja wij kwamen vanuit Peterswijk, maar we zijn richting Nunspeet helemaal gereden en daar was het te zien ja nog wel een fijn stukje ja oké vet vet vet vet dan ik nog wat blauw boven de bomen uit te komen en daarboven was echt roze foto's. ja mooi oké nou hey fijn dat het gelukt is Rijd nog even voorzichtig naar huis toe ja gaat goed komen fijne avond doei 0909-9596. Bellen maar, 0909-9596. Kim Music, goeiedag met Lars. Hi, goeiedag met Joanne. Joanne, hallo. Hi, hi. Waarom ben je nog wakker? Ja, ja ik, uh, ik kom uh, net van werk af. Ik ben nu uh, onderweg naar mijn winkel. Oh, maar, waar, wat, wat doe je voor werk dan? Ik ben uh, zelf in de hotellerie van tofens uh, supervisor, maar helaas liep het vandaag uh, anderhalf uur uit. Ik zou eigenlijk om uh, half elf klaar zijn. Ja. En om kwart uh, over twaalf uh, stapte ik thuis pas de deur in. Zo, dat is, dat is echt laat. En nu nog naar je vriend toe en die woont dan niet in de buurt? Nee, die woont niet Nou ja, in de buurt is, uh, is ver weg, maar uh, ver weg is weer dichtbij. Aha. Hij, ik woon zelf in Rotterdam en hij woont uh, zelf in Wassenaar, dus het is maar een half uur. Oh, dat valt mee, dat valt mee. Dat valt mee. Ja, daarop. nou doe nog even voorzichtig. Slaap lekker voor straks. Ja, dat komt goed. Heeft fijn uit. Yo. Doe oh, ja. Oh. 0909 9596. Cube Music, nacht met Lars. Hoi, goedemond met Tinko. Met, met wie, Tinko? Met Henk. Ja. Oh, oh, oh, Henk. Henk, Henk hallo. Henk, Henk. Ja, voor jou. Ik uh, ben onderweg naar huis. Want je hebt oh, ook gewerkt? Ja. Wat heb je voor werk gedaan? Ik werk in een daklozenopvang. Ja. Oh. En is het dan uh, druk? Is dat bij het leger zelfs? Eh, uh, nou... Zoiets. Niet bij, me. Bij, bij, bij Ja, zoiets. Maar dan uh, van andere organisaties. Nou oh, ja. Is het daar uh, druk? Uh, momenteel wel, want het is koud, uh, het, Kouwt, is, natuurlijk. het is kouw, ja. dus uh, extra mensen binnen. Ja, ja, ja. Henk, hoe komt het nou, ik heb één vraag, dit lijn is heel slecht, maar hoe, ik ben er even benieuwd, hoe komt het nou dat de meeste mensen dakloos worden? Is, is het hun eigen schuld of is het gewoon pech? Ja, dat heeft voor allerlei redenen. Sommige verslavingen, sommige psychisch. Ja. Uh, maar er zijn ook mensen die gewoon, uh, ja, gewoon... Voor mij, allemaal, iedereen kan het overkomen. Ja, snel is dat. Vervolgens, ja. geen, uh, ja, geen uh, sociaal netwerk nee. waar ze uh, vrienden, kennis, waar ze terecht kunnen en dan bij ons aankloppen. Ja, ja, pittig. Enk, uh, ja. je doet goed werk volgens mij. Ik wens jou een uh, fijne nacht nog en slaap lekker voor straks. Zeker, dankjewel voor de, de, de Dankjewel. De dankjewel. De Bye. Ai, ai, ai, ai. Tot zover! We zetten een punt achter het nachtonderzoek. Een kleine resume. Rowan had ik net aan de telefoon. Die had de nachtdienst gehad of avonddienst. Stijn die was bij de volleybaltraining geweest. Maurice die komt net uit de studio. Die had een nummertje opgenomen. Uh, Anne en Daniel die zijn het Noorderlicht uh, wezen zoeken. Uh, Joanne had ik aan de telefoon. Is uh, net klaar met werken. En nu onderweg naar haar vriend. En als laatste had ik net Henk aan de telefoon onderweg naar huis. heeft gewerkt in een dakloze opvang. En tot zover het grote Lars Boelen nachtonderzoek voor de dinsdagnacht. Zometeen Thomas Grey Rumors. Eerst AHA. En rumors bij music. Dit is denk ik ook wel een liedje wat jij uh, tijdens het spinnen gebruikt, of niet? Nou, dat klopt. Dit zou ik zeker kunnen gebruiken. Waarom zeg je dat zo debiel? Omdat jij dat ook zo debiel tegen de pinnen. Zo praat jij. Maar nee, dat klopt. Dit is een maar, nummer maar, lekker. Voor de mensen die niet uh, weten waarom. Jij doet ook naast radio maken. Doe je ook spinninglessen geven? Spinninglessen geven, inderdaad. Laatst hebben collega's meegedaan. Ja, het is spinning, het is een soort rhythm cycling. Dus je gaat echt op de beat. Van een rhythm de cycling? Rhythm cycling. Rhythm cycling. Dat is natuurlijk helemaal lekker like right. international. Ja, je kunt ook maar Engels praten, toch? De... Jij doet nee, maar het is heel grappig. Dat That's That's true. Uh, yes, Engels. Nee, Want jij doet het in Amsterdam. Uh, oh. Maar is dat, is dat serieus? Omdat je in Amsterdam dat heel veel internationale mensen. Ja, dat uh, klopt. Uh, ook aan het uh, rhythm Rhythm is uh, yeah. Ja. <laughs> nee, dat klopt. Daar moet het de les ook in het Engels Want En wat is ik... het verschil tussen spinnen en rhythm cycling? Nou, met spinnen is het niet, is het niet, hoef je niet op de beat van de muziek uh, te fietsen. Ja, bij jou je staat het echt hard. Echt, echt tiniet is als je zeg maar klaar bent met de les, toch? Ja. Ja, gaat echt... Daar liggen ook allemaal oordopjes, zeg maar. Die kan je pakken. Dat is zo hard. Is dat echt serieus? nee dat is echt zo. Kun je met dan... ja. gaan ze... Oké. Okay. Ja. Nou. Maar het is wel lekker. Je gaat helemaal die muziek op. Maar Thomas Gray en... Uh... Rumors. Rumors. Dat is wel echt een nummertje die je daarbij past. Absoluut. Ja. Het is echt een beetje een dance. Uh... Zeker. Nou, goed. Tot zover jouw sidejob. Want zometeen ben je natuurlijk gewoon weer lekker te horen in het leukste nachtprogramma van Nederland vanaf 1 uur met Judith. Met zometeen... Het allergiespel. Het allergiespel. Jij bent allergisch voor pinda, noten en ei. Heel goed. En nu is de vraag. Ja, dan maak jij hem even af. Of is er geen vraag? Er is er, toch een allergiespel. Een vraag. Ga, ja, maar hoe moet ik hem afmaken? Ik kan oh, nog herstarten. Oh, je bedoelt. En, en nu, dan is de vraag geef jij een uh... en nu, dan is de vraag. Nee, moet, geef jij een voedingswaar <lacht> en dan <lacht> Jezus. Ik hey, geef een, een eten. De, ja, ja zo, het wordt okay. allemaal zo ingewikkeld. J, het, jij, jij bent het allergisch voor het, allemaal dingen. En dan geef je een etenswaar. En dan is de vraag. Waarom ja. do wordt het nou allemaal zo moeilijk? Ja, het, jij maakt het heel ingewikkeld. Ja, maar we Ja, helemaal. Uh, Oké, maar... Luister. Mag ik alvast het noemen? Nou, schiet op. Kan jij erover nadenken? Ja. Eetswaar is slagroomsoesjes. Wat denk jij? Het zijn nou pindanoten en eieren. Oh ja, dat klopt. Pindernoten en nou, ei, ja. en noten zitten hier, maar slagroomsoesjes. Slagroomsoesjes? Gaat dood of niet? Ik denk het wel, ik denk dat je aan dood gaat. Denk je dat? Ja, denk ik. Oh. Nou, ja, zit het in Slagroom? Het is niet in Slagroom, maar misschien in de, in de coating van die dingen zit misschien, ik weet het eigenlijk de coating? niet. Coating? Doen ze toch overheen? Nou, dit is best Q. you. <laughs>